5 uur. Het NOS Journaal. Gisela Thomasen. Goedemiddag. Zwarte zaterdag over hoogtepunt heen. Val van de muur voor kwam uitlevering SSR Brunner. En Nederlandse zwemsters succesvol op WK. Het weer vanavond bewolkt met plaatselijk wat motregen. Ook morgen nog lang bewolkt, maar in het westen breekt later in de middag de zon door. Middagtemperatuur morgen tussen 17 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Maandag veel zon en maxima tussen 20 en 24 graden. Dinsdag wordt het nog warmer met gemiddeld 26 graden. Het is zwarte zaterdag, de dag dat vakantiegangers massaal naar Frankrijk gaan. Arnoud Broekhuis van de ANWB, is het ergst achter de rug? Het ergst is achter de rug. We hadden voorspeld rond het middaguur, het hoogtepunt. En dat is inderdaad uh, uitgekomen. Rond half één hadden we het hoogtepunt met 643 kilometer file in Frankrijk. Ja, En waar was het het drukst? Uh, het opvallend was het, uh, het minst druk in, uh, in Parijs en omgeving. Maar het opvallendst drukken was natuurlijk de Ronna Vallei. De traditionele auto Dussolet. En daar stond op het hoogtepunt 130 kilometer aan wachtende vakantierangers. Als je dat nou vergelijkt met andere zwarte zaterdagen... was het dan extra druk dit jaar? Nee, het was vergelijkbaar met vorig jaar. Uh, toen was het, uh, begon het iets eerder druk te worden en het liep ook wat langer door. Maar het is vergelijkbaar met, uh, met de afgelopen jaren. Ik zeg altijd, het is niet meer zo gitzwart als, uh, als voorheen. Het is nu wat, wat grijzer. Maar goed, 660 kilometer, dat is toch een enorm aantal. En mensen hebben er urenlang over gedaan. Maar je zegt het zelf al grijzer. De laatste jaren, is, het, is dat door de vakantiespreiding... dat het wat, wat minder druk is op die zaterdagen? Ja, komt vooral door die vakantiespreiding. Het is traditioneel dan Zuid-Europa de maand augustus als vakantie houdt. En Noord-Europa is het meer juli, mm -hmm. zoals bij ons en Scandinavië. En dat, ja, dat komt... Met in, op die eerste zaterdag of die laatste zaterdag van juli of die eerste zaterdag van augustus komt uh, met elkaar tegen onderweg. En dat maakt het zo extra druk. En de komende zaterdagen worden dat ook weer hele drukke dagen. Komende twee uh, zaterdagen verwachten wij nog heel veel drukte, uh, zowel nog vertrekkend verkeer, maar ook veel terugkerend verkeer. Want uiteindelijk uh, beginnen dan de scholen in Nederland. Arnoud Broekhuis van de AMB. Dankjewel voor je toelichting.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 100.000 joden uit Oostenrijk, Griekenland, Frankrijk en Slowakije.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 Dit is het NOS-journaal, met Isola Thomas. Een aantal Noorse winkels staakt vanaf maandag de verkoop van gewelddadige computerspellen. Het besluit heeft te maken met de aanslagen van ruim een week geleden, waarbij 77 doden vielen. De betrokken winkels halen niet alleen schietspellen als World of Warcraft uit de verkoop, maar ook speelgoedwapens. Dat gebeurt uit respect voor de nabestaanden, zegt een woordvoerder in de Noorse media. In Guyana is een vliegtuig van Caribbean Airlines... na een ongeluk op de landingsbaan in tweeën gebroken. Alle 154 passagiers en de bemanning konden uit het vliegtuig worden gered. De Boeing 737 kwam uit New York... en wilde landen op het internationale vliegveld van Guyana. Maar de piloot kon door zware regenval de landingsbaan niet goed zien. Het vliegtuig schoot aan het eind van de landingsbaan door... een heuveltje op en brak daar in tweeën. Alleen de piloot zou zijn been hebben gebroken.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 De Nederlandse zwemsters zijn vandaag zeer succesvol geweest op het WK in Shanghai. Inge Dekker won goud op de 50 meter vlinderslag. Sharon van Rouwendaal brons op de 200 meter rugslag. Inge Dekker had al een gouden medaille gewonnen... met het estafette-team op de 4x100 meter vrij. Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis... plaatsten zich voor de finale van de 50 meter vrije slag... Romo Widjojo was in de halve finales de snelste. Succes was er ook voor Monique Nijhuis... die zich plaatste voor de finale van de 50 meter schoolslag. En dan wielrennen. De laatste kilometers van de klassica San Sebastian. Gio Lippus. De beste wielrenner van dit jaar is ontsnapt uit een kopgroep van tien favorieten. Zubaldia van Endert Sanchez, Gilbert, Devenijn, Schlek, Van Avermaat, Barredo, Rodriguez en Oran. Het is Philippe Gilbert die wegrijdt. We hebben nog 2,3 kilometer te rijden.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 Eerst was het Carlos Barredo die het probeerde, de man van Rabobank. Tot en met kilometer 3 voor de finish was hij de eenzame koploper. Maar hij zag uiteindelijk dat Philippe Gilbert naar hem toesprong. En nu kijk ik naar de rug van Aymar Zubeldia, die aansluit bij Samuel Sanchez. Die twee die zijn in achtervolging op Philippe Gilbert. Maar wat is er te doen tegen een ontketende Philippe Gilbert, die al zoveel gewonnen heeft dit seizoen. Onlangs nog een toeretappe op zijn naam schreef en nu dan op weg lijkt naar zijn allereerste zegen in de klassica San Sebastian. Hij kijkt nog even om of de achtervolgers er niet bij komen. Zubel, Dia en Sanchez. Daarachter dus al die anderen. Helaas geen Nederlanders. Rob Ruig zit in de tweede groep. Die zitten hier een seconde of dertig. Misschien zelfs wel al een minuutje daarachter. Achter deze eerste achtervolgende groep. Met dus veel Belgen. Met één man van Rabobank. Carlos Barredo, Met Frank Slek natuurlijk. De man die zijn broer net naast de Toerzegen zag grijpen. Die zelf op de derde plek op het podium terecht kwam. En nou gaat Carlos Barredo weer een achtervolging. Minder dan één kilometer meter nog te rijden. Barredo in achtervolging op Philippe Gilbert. Philippe Gilbert lijkt op weg te gaan naar die overwinning. Dan wordt hij de opvolger van Luis Leon Sanchez. De man die vorig jaar in ieder geval hier de overwinning pakte. Die daarna overstapte naar Rabobank. Maar voor Rabobank er niet in om deze klassieker te winnen. Twee jaar geleden was het Carlos Barredo. Barredo weliswaar in achtervolging... Maar ja, die strijdt alleen nog maar voor een ereplaats, hoor. Die strijdt alleen nog maar voor plaats 2. Want de rest weet al dat ze geklopt zijn. Dat Philippe Gilbert hier de overwinning gaat pakken. In dat achtervolgende groepje, daar wordt gekeken. Sanchez wil het werk niet opknappen. Gilbert zit nu al rechtop, Rits het shirtje even dicht. En weet dan dat hij na het drieluik... Dat hij na de Amsterdam Goldrace, de Waalse Pijl en uh, Luik bastenaken luik ook de zoveelste klassieker alweer aan zijn carrière gaat winnen. Eigenlijk heeft hij zo'n beetje alles gewonnen wat hij al kon winnen. Wat is deze man toch sterk? Philippe Gilbert in die nationale kampioenstrui van België. Komt nu over de streep als winnaar van de Klassica San Sebastian. Vlak daarachter dan Carlos Barredo. Het scheelt niet veel hoor. Het zullen een seconde of tien zijn hooguit. En dan wordt er ook nog even gesprint voor de derde plek. Greg van van Avermaat die daar die derde plek pakt. Baredo dus tweede. Greg van Avermaat wordt derde. Maar de grote winnaar van de Classica San Sebastian in 2011 is de sterkste wielrenner van het jaar. Hij zal ongetwijfeld tot de wielrenner van het jaar worden uitgeroepen. Philippe Gilbert. De hoofdpunten van het nieuws. Zwarte Zaterdag is over het hoogtepunt heen. De val van de muur voorkwam de uitlevering van SSR Broeder en Nederlandse zwemsters. Succesvol op WK. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NOS langs de lijn. Noorwegen is in rouw. Nederland in discussie speelt PVV-leider Wilders een rol in haat en woede... die een man tot zijn moordaanslag brachten? Hollandse Zaken vraagt wat doen scherpe taal van politici... en woedende woorden op websites met verongelijkte mensen. Vanavond even na 9 uur live op Nederland 2. Het is zomer. Tijd voor ontspanning. Om er lekker op uit te trekken. Ja, heel leuk allemaal. Maar als belegger wilt u ook gewoon geld verdienen op de beurs.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 We dus, uh, hoorden net Gio Lippens vertellen dat Philippe Gilbert... de klassica San Sebastian heeft gewonnen. Tomboot, daar moeten we toch heel even op doorgaan. Want wat is die man goed. Ja, dit is ongelooflijk. Hij wint alles. Hij gaat straks ook de Ronde van Lombardije winnen. Wereldkampioen ook. He, ja, alles nou, in lekker. één jaar. Niet Met, spannend. Uh, <laughs> We kunnen hem de kannibaal noemen, denk ik, zo langs hand. Ja. Kan jij daar ook wel van genieten, Simon, als je dat ziet? Uh, ja, al, al moet ik wel bekennen dat, dat ik wel een paar jaar... sinds een paar jaar geleden eigenlijk wel... ik, ik ben toch wel vaak teleurgesteld geraakt door mensen uit, dat, uit het peloton... en de, de doopverhalen en ja. zo, dat soort dingen. Op een of andere manier dat, dat bij het heeft bij maar... jou wel zo'n een weerslag gehad. Ja, een beetje, ja, een beetje in de ZDF-modus uh, zat ik. Die, ja. die, die Duitse tv-zender die ook afhaakt om die reden. En uh, ik herkende dat wel waarom ze dat deden. Want ook nu, bij, bij hem zit het weer in mijn achterhoofd. Ja, dat vind toch? ik heel vervelend eigenlijk. Want, omdat ja. hij inderdaad een geweldig jaar doormaakt, die man. Ja. En dan hoop ik maar dat het allemaal schoon gebeurt. Maar goed, het, bij mij zit het ook in mijn achterhoofd. En toch vind ik het leuk. Ja. He, dus een echte liefhebber. En er, nou, jij hebt de Tour de France gedaan, Dionne. Er komen steeds meer liefhebbers kennelijk. Die interesseert het niet meer. Die nee, ziet het ja, wel nou, bij mij overwees het, het wat meer dan bij, dan ja. bij jullie liefhebbers. Ja. Ja. Word, wordt het wel minder? Kunnen we je deze uitzending nog. Nou, wie weet. Nou, over de, de de, de, deze Tour is het al wat dat betreft ja. vrij goed gegaan. Want ik had de indruk dat dit een vrij uh, schone editie was. Al moeten we dat nog even afwachten natuurlijk. Maar uh, het, het uh, domineert op een of andere manier veel minder dan, dan de voorgaande jaren. Dus, ja. uh, dus u weet, gaat het uh, wat mij betreft weer nog. Goede... Goede Gaat de goede kant op. Geo ja. <laughs> Lippens, ben je daar? Ik ben daar. Uh, ja, onvoorstelbare zegen opnieuw voor Philippe Gilbert. We hebben het hier dus over. Hij wint dus ook uh, Lombardije en uh, hij wordt ook wereldkampioen. Dat heb je gehoord, hè? Ja, dat, dat, dat <laughs> zit er gewoon dik in. Dat parcours in Kopenhagen, dat is ook op zijn lijf geschreven. Daar zit een, een, een, een hellend stuk in, een klim in, uh, die je niet echt als berg kunt betitelen. Dus de echte klimmers komen er niet aan te pas in Kopenhagen. En dan roept iedereen natuurlijk, aan. Oh, dan gaan we kijken naar de sprinters. Dan gaan we kijken naar Thor Hushovd. Gewoon de sterke sprinters, de sprinters met macht. Maar ja, vlak die Gilbert. Niet uit, hoor. Dat is echt één van de grote kanshebbers voor het WK. En als hij dat dan ook nog wint, ja, dan heeft hij zo'n onvoorstelbaar sterk seizoen achter de rug. Ik bedoel, het is bijna niet vertoond. Hoor. Hij wordt wel de nieuwe Kannibaal genoemd. Nou, de oude, dat was Eddy Merckx, een landgenoot van hem. En Gilbert uh, is echt absoluut op dit moment uh, top. En, ja. Uh, ja, Je kunt er inderdaad van denken wat je wil. Maar het is wel inderdaad gebleken, ook afgelopen Tour de France, dat de nivellering wel heeft toegeslagen in het peloton. Dat de renners dichter bij elkaar zitten. En dan kun je dat inderdaad toeschrijven aan het feit dat er dus blijkbaar minder gebruikt wordt in het peloton. En Gilbert was ook in de Tour niet zo oppermachtig als dat hij misschien wel zou hebben kunnen zijn. Want hij won natuurlijk die eerste etappe naar Les Herbiers. Dat was die allereerste etappe in de Vandée. En daarna zat je iedere keer te wachten bij zo'n aankomstje berg op. van, nou dan gaat Gilbert het wel weer winnen. Dat toen bleek het ook maar een mens te zijn. En dat is eigenlijk alleen maar goed. Ja, was hij ook echt uh, de te kloppen man? Want ik dacht dat we het meer hadden over, uh, over de mannen van Rabo. Hè? Over Baredo en over uh, Luis Leon Sanchez. Het waren de winnaars van de afgelopen jaren. Hè? Ja. Vorig jaar Luis Leon Sanchez, het jaar daarvoor Baredo. Toen ze trouwens allebei voor andere ploegen. Dus in het shirt van Rabo hebben ze dat geluk niet mogen smaken. Maar goed, Rabo heeft met Sanchez natuurlijk wel die prachtige toeretappe in saint flour gewonnen. Maar uh, het is inderdaad zo, we zaten er een beetje naar te kijken. We zaten ook te letten op Louis of uh, op die andere Sanchez. Samuel Sanchez, de ja. Olympische kampioen. Wat toch ook echt wel een uh, renner is waarvan je denkt van uh, hij zou het toch uh, in ieder geval moeten kunnen doen. Maar uh, ook hij deed het niet. Uh, ik heb, uh, als je wil heb ik ook even de complete uitslag uh, voor je. Althans, ja, ik zal hem niet helemaal gaan noemen. Hè, want dan zijn we tot uh, kwart voor vijf, <laughs> kwart voor zes bezig. Gilbert op de eerste plaats. Barredo dus tweede. Klein Gaatje was het. Dan uh, Greg van Avermaat. Wondensprint van het achtervolgende groepje. Voor Rodriguez devenijns Frank Schlek, die zat erbij. Zubel Dia, Sanchez. En dan hebben we het over Samuel Sanchez. Rico Berto, Oeran en Jelle van Edert. En dan daarachter op 2 minuten en 3 seconden het groepje met Simon Gerens. Want die won de sprint. Die werd elfde voor Ponzi. En in dat groepje ook Rob Ruig, Luis Leon Sanchez. En we zagen nog wat andere Rabomannen mannen daarbij zitten. Maar die staan voorlopig niet in de uitslag. Omdat ze toch maar gewoon de eerste tien geven. We krijgen nu trouwens wel een blik op de rest. Matthieu Bressel, dat was de man van Rabobank die daar nog bij zat. De Deen. Hij is eindelijk weer eens een keer terug in het peloton en doet goed mee. Gavazzi, Rogas, de Spaanse kampioen. Fischer, de man uit de oorspronkelijke kopgroep. Dan Kobo en Sylvain Chavanel, de Franse kampioen op plaats nummer 18. Dan weten we in ieder geval een beetje de uitslag van, van deze klassica San Sebastian. Maar ja, die winnaar, daar zullen we nog het hele jaar verder over praten. Terwijl er nu nog steeds renners over de streep komen. Die rijden inmiddels op grote achterstand 6 minuten en 35 seconden van de winnaar. En San Sebastian... Waar het prachtig weer is. Ik denk echt heerlijk weer om gewoon lekker aan de strand te gaan liggen. Natuurlijk, veel plezier daarbij. Dat doen wij volgende week in Nederland, geloof ik. Uh, dat was het uh, wielrennen. Weer even terug naar het zwemmen. Uh, we hebben het gehad over Inge Dekker, over die prachtige wereldtitel. Verder een beetje, ja, wat is het, ups en downs voor de Nederlandse zwemploeg. Dat kwam vooral tot uiting op de 100 meter vrij bij de vrouwen, gisteren. Femke Heemskerk werd vierde en Ranomi Kromowi Joyo tikte als derde aan. En was wel heel blij met het brons. Ja, absoluut. Het was gewoon een goede race. Hier ben ik echt blij mee. Ja, de uitslag is wel eigenlijk een beetje raar. De twee topfavorieten heb ik gewoon verslagen. Ja, die andere twee komen volgend jaar wel. Ja, nee, ja, hier ben ik gewoon blij mee. Dit is gewoon goed. Het ging best wel goed, maar ik zit er zo dichtbij. En dan... het is gewoon een kans Gewoon het ligt zo zonnig. Ja, dat was Femke Heemskerk die een kans liet liggen... Uh, ja, André Katz, voormalig zwemcoach. Gaat dat door, door, door merg en been, zoiets, hè? Ja, uh, Femke die, die toont dat ook. En uh, die toont haar blijdschap, die toont haar pieken en haar dalen. En uh, ja, daar heb je dan wel mee te doen. Aan de andere kant, ja, dit is gewoon topsport. Ik denk dat ze het meeste baalden gewoon van de tijden. Omdat mm -hmm. ze uh, wel beseften van ja, dit, dat, dat kan ik ook. En dat kan ze ook. Uh, ze zwom in de estafette een magistrale tijd. En als ze dat uh, ook gewoon nu gedaan had, dan, dan uh, was ze gewoon wereldkampioen geweest. Ja. Ja. Maar goed, dit is een wereldkampioenschap. We kijken toch naar 2012 uit. En ze was bijna tot haar huilders toe uh, uh, geëmotioneerd. Maar ze heeft natuurlijk een hele goede kans toch nog op de Olympische Spelen, hè? Ja, absoluut. Want ze heeft het helemaal in zich. Nou, maar ik vind het ook haar, haar sieren... dat ze gewoon dit wereldkampioenschap... gewoon als een wereldkampioenschap... Ja. en ik wil het nu doen. Ja. Um, en je kan wel zeggen... ja, volgend jaar... en dan gaan we dan uh, presteren. En dat moet ook wel. En het wereldkampioenschap staat natuurlijk ook wel... in het teken van de Spelen. Maar Femke wilde nu scoren. En ja. uh, dat is niet gelukt. En, en daar baalt ze van, duidelijk. Maar zou dit ook juist heel goed kunnen zijn? En topsporter moet ook op hele belangrijke momenten... leren verliezen... Ja, uh, ik heb wel eens uh, begrepen dat je echt... Uh, ja, je moet eerst drie keer op je bek gaan en dan gaat het een keer uh, uh, wel gebeuren. Um, en uh, Femke is nu echt flink uh, op haar bek gegaan. En ik, ik ken haar als een hele sterke meid die hier uh, haar lessen uit leert. Uh, vorig jaar heeft ze een hele grote uh, beslissing genomen... door eigenlijk een perfecte trainingsplek Amsterdam te verlaten... en naar Marseille te gaan. Ja. Uh, hele rigoureuze beslissingen te nemen... En je, je hoort het haar in het interview ook zeggen... Uh, ja, ze had graag die beloning gehad voor die opofferingen. Zegt ze tegelijkertijd bij... ja, maar die andere mensen die doen ook allemaal ontiegelijk hun best. Uh, ik uh, heb uh, enorm veel vertrouwen... dat het uh, met Femke in de toekomst helemaal goed gaat komen. Is een, zit er nou ook wat teleurstelling in de prestaties van de Nederlanders uh, dit WK? Of, of niet? Of is het gewoon goed? Nou... Uh, ik heb zelf als zwemcoach nog nooit meegemaakt, ja, één keer misschien, dat je na afloop van de wedstrijd naar huis rijdt en denkt: van ja, dit was een 100% scoren. Kijk, uh, Ton, uh, een, een, een teamcoach, kan ik me voorstellen dat je gewoon uh, uitermate tevreden bent uh, over het hele team en, en uh, ja, heel voldaan bent. Als zwemcoach heb je dat niet snel. Het mm -hmm. zal altijd een aantal mensen zwemmen goed en een aantal mensen zwemmen minder goed. Um, en dat is nu ook zo. Uh, ik denk uiteindelijk, en we hebben morgen nog de 50-vrije vrijdames... Uh, uh, hebben we gewoon uh, het aantal medailles en de prestaties waar we staan. Uh, wat uh, in de achtergrond wel meespeelt, is het aantal uh, uh, olympische limieten. Uh, en dat ziet er heel goed uit. Uh, een groot deel van de ploeg heeft nu uh, zich genomineerd. En uh, ja, kan toch met een iets uh, geruster hart uh, zich gaan voorbereiden op Londen. Ja. Mag ik André nog wat vragen? Ja, tuurlijk. Want jij vroeg net, uh, was de prestatie nog goed of slecht? Mm -hmm. En dat wij leken, kunnen dat niet beoordelen... omdat Jacke Haren weigerde zijn doelstellingen te geven. He, dus je kan, naar, je kan naar goed, je kan naar slecht. Als hij gewoon had gezegd, vier medailles, twee goud, twee zilver... waar ze nu op staan, is goed. Dan hadden we dat niet eens hoeven vragen, natuurlijk. He. Waarom noemt iemand niet zijn doelstellingen? Ja... Uh, waarom, dat zul je aan al moeten vragen. Aan de andere kant, uh, ik kan het aan de ene kant begrijpen, wellicht omdat hij zijn sporters die druk niet wil opleggen, misschien zichzelf ook niet. Uh, het is ook weer even een nieuwe kennismaking uh, met zwemmen. Hè. Nu die kunststofpakken uh, de fik in gegaan zijn, um, zie je dat uh, het zwemmen enorm nivelleert En ik hoorde dat Gio net ook zeggen: nivelleren. En toen ging het in relatie tot doping. Uh, nu gaat het vooral in relatie tot... Zwimpokken. ja, ja. Het, het, het, Iedereen, en dat viel me vooral op omdat ik ook niet meer elke dag aan de badrand sta. Iedereen kan verschrikkelijk goed zwemmen. Uh, vroeger had je Pieter, een Phelps, een, een Popov. Uh, noem maar wat grote namen die echt een fabelachtige techniek hadden. En nu zie je gewoon 16 mensen... Uh, fantastisch getraind zijn, een enorme romstabiliteit hebben... en een geweldige zwemtechniek. Maar, maar... Um, dus het, het uh, even zeggen van we gaan goud ophalen, is er gewoon niet meer bij. Maar, maar dat begrijp ik. En je hebt het net over techniek. Wij staan te zitten te kijken en elke keer hoor ik weer... die Nederlanders hebben slecht onderwatertechniek of een slecht keerpunt. Is dat niet aan te leren? Dat lijkt me nou iets wat makkelijk aan te leren... en waar je heel veel tijd op vindt. Ja, nou, het is niet makkelijk aan te leren. Um, maar uh, het moet wel, want uh, uh, het valt jou op, het valt mij ja. op... het valt uh, Jeroen Gruter, hoor ik het veel als commentator zeggen. En uh, je ziet mensen uh, weer gewoon uh, 30, 40 centimeter achter liggen. Uh, uh, er is veel in geïnvesteerd. We hebben de hardware uh, in Eindhoven liggen. Uh, en ik vind ook dat de resultaten daarvan uh, nu moeten gaan komen. Um, maar het kost wel veel tijd. Het zijn uh, lastige processen om te, uh, om te trainen. Uh, Pieter van de Hogeband, zijn naam viel. Zijn naam zal nog wel vaker vallen. En nog heel veel jaren. Is het uh, reëel om Sebastiaan Verschuren al dat etiket op te plakken? Nee, Daar hij, komt hij, de nieuwe, de nieuwe. Arme jongen. ja. Dat vind ik altijd zo'n onzin. Kijk, Sebastian Verschuren heet Sebastian Verschuren. Ook een jongen die ik al erg lang ken. En uh, uh, ja, er al jaren verschrikkelijk hard aan trekt uh, om dit niveau te halen. Um, wel de veerkracht vond ik uh, goed van hem. Uh, gaat echt uh, de fout in op de 200 vrij. En uh, maakt dat uh, echt meer dan goed op de 100 vrije slag. Um, en veerkracht is wel, denk ik, een heel belangrijk kenmerk voor een, uh, een topsporter. Uh, um, na een teleurstelling uh, bij de pakken neer gaan zitten en uh, blijven huilen... ja, dan, uh, dan kun je het shaken. Ja. Okay. Hoe oud is, uh, is de eigenlijk? 24? Oh, dat is nog een mooie jonge leeftijd. Ja. Hij heeft nog wel wat jaren. Het ja, kan ook wat jonger zijn. <laughs> okay. uh, verderop in het uh, sportforum uh, kijken we vooruit uh, naar de Johan Kruisschal. Hè? duel tussen landskampioen Ajax en uh, de bekerwinnaar FC Twente. Ajax speelt zonder Maarten Stekelenburg. De doelman vertrok gisteravond naar Rome voor een medische keuring en contractbesprekingen bij AS Roma. En dat werd ook wel eens tijd. Nou goed, het, zeker de laatste weken doet het wel wat met je. Want, uh, maar goed, uh, de clubs zijn eigenlijk vandaag wat dichter bij elkaar gekomen. En uh, voor de rest heb ik me eigenlijk volledig gericht het is altijd. Ja, maar je zegt, het doet wel iets met je. Wat, wat doet het dan precies met je? Nou goed, omdat je natuurlijk iedere dag een, een verhaal hoort. Dat het, dat het bijna rond is en dan weer niet. En uh, goed, dan hou je er toch rekening mee dat de kans bestaat dat je daarheen verhuist. En uh, dat speelt wel mee in je hoofd, ja. Kees okay, Jongkind was dat met uh, Stekenburg. Uh, Simon, Zwartkruis. Waarom duurt het zo lang? Ja, nou ja, dat, dat heeft vooral toch met die Italianen te maken gehad. Het zijn hele vreemde onderhandelingen geweest. Weken geleden wilden ze al naar Amsterdam komen. Waar, daar waren ook afspraken voor. En, en daar zijn ze een paar keer gewoon niet opkomen dagen. Ja, eigenlijk zat geen haast eigenlijk. Die zitten financieel voor het eerst sinds jaren vrij goed. Vooral dankzij die verkoop van Soares. Ja. Dus ja, die hadden niet zoiets van... we moeten hem per se kwijt om, om de cijfers uh, zwart te krijgen hier. En uh, ja, het duurde maar. En uiteindelijk bereikten ze een, een, een akkoord over een bedrag. En dan zou afgelopen maandag zouden ze dan met een bankgarantie... Komen. Want als je zaken met Italiaanse clubs schijnt... dat uh, heel belangrijk te zijn. <laughs> Anders moet je echt achter je geld aan. En dat, nou ja, goed, dat hebben ze één keer meegemaakt met Kivu naar Roma. En dat wilden ze niet meer bij Ajax. Maar die bankgrantse, ja, die kwam maar niet. En, en voor zo'n Stekelenburg is het natuurlijk hartstikke vervelend. Iedere dag krijgt hij daar vragen over. Hij moet zijn concentratie op Ajax zien te houden. Wat, wat hem echt, echt knap lukt. Ik heb gisteren nog naar de training staan kijken. En uh, ja, ik heb niks aan hem gemerkt. Dat ze ongetwijfeld gewoeld hebben in zijn hoofd. Maar uh, dat was niet te zien. Dus uh, ja, de, de opluchting zal groot zijn bij hem... Uh, toen hij gisteravond eindelijk op het vliegtuig stapte ja. naar Rome. Vind je, vind je het een mooie club voor hem? Ja, ja maar ik, ik, ik weet en ik snap ook dat hij dat heel graag had gewild, dat hij, dat hij wel een tijdje op Manchester United gehoopt heeft. Ja. En uh, ja, daar hebben ze toch dan niet in hem gezien. Niet volledig. En op zich ver verrast me dat wel, want ik weet dat Edwin van der Zarda daar een behoorlijke stem in heeft gehad. In, in, in het totale transferbeleid uh, trouwens, de afgelopen jaren kwam Ferguson vaak naar hem toe om, om, ja, om, om advies en om ruggespraak. En is het ook uiteraard ook. Stekelenburg gegaan. Maar uiteindelijk zijn ze... bij de jongen van Atletico Madrid uh, terechtgekomen. En uh, ja, het is, het is gewoon lastig voor een keeper. Veel lastiger dan voor een veldspeler. En als je dat, dat allemaal meenemt... Uh, kijk, Roma was afgelopen seizoen zesde. Maar het seizoen daarvoor bijvoorbeeld... hebben ze tot de laatste speelde om de titel uh, meegedaan. Er wordt fors geïnvesteerd nu. Een Amerikaan heeft daar de boel overgenomen. Ja. Financiële injecties. Uh, ze kopen nieuwe spelers. Bojan onder andere van Barcelona. Dus ik verwacht er wel wat van eigenlijk. Ik vind het wel aardige keuze. En leven in Rome, dat lijkt me ook niet verkeerd trouwens. Wat, wat is het transferbedrag van? Uh... Stekelburg. Ja, dat, volgens mij het, zeg maar, het kale bedrag. Dat, dat is zo tussen de 6 en de 7 miljoen. en dan dat zijn dat er is, nog dat allemaal is premies. Ja, daar zit er zitten dan premies aan vast als hij minimaal 24 wedstrijden speelt, mm. bijvoorbeeld. Of als ze zich plaatsen voor Europees voetbal, noem het maar op. Dat zijn niet al te hoge uh, maatstaven. En dan, dan komen, schijnen ze op iets van 8 miljoen uit te komen. Mm. Voor een keeper met nog één jaar contract en zijn leeftijd. Dus ja. ik dat best wel een goede deal. Het heeft, het heeft lang geduurd. Uiteindelijk wel vervelend voor Maarten Stekelenburg zelf. Ik denk toch ook ergens wel een beetje voor Ajax. Want je, je weet toch niet zo goed hoe je verder moet misschien. Ook wel ja. heel vervelend voor Kenneth Vermeer. Ja, nou ja en, en voor de boer ook. Hè. Die zag je ook een paar keer bij oefenwedstrijden. Van ja, moet ik dan nou Stekelenburg nou nog opstellen? Want dan waren er geluiden ja. vanuit Italië dat het allemaal op korte termijn rond zou komen. Ja, toch weer niet. Ja, nou ja, normaal ga je toch met Stekelenburg het seizoen in. Dus ja, toch maar weer opstellen. En voor Vermeer eh, inderdaad ook een, ook een rare situatie. Die, die, ja, die weet niet ook eindelijk waar hij aan toe is. En ja, voor hem goed. Ik bedoel, het is nog steeds een van de beste keepers van Nederland. En het zou zonde zijn als hij weer een jaar op de bank zou, zou slijten. Ja, het is dus ja, het is een aderlating. Maar ze hebben er een hele goede voor in de plaats. Ja, en uh, die situatie is zo goed bevallen dat ze nu in de, in de opvolging... Kijk, Vermeer schuiven we het ook gewoon door nu ja. als eerste keeper. Ja. Maar dat ze echt die oude situatie weer willen herstellen. Nu dus een keeper die, ja, zeg maar, bijna gelijkwaardig is. Uh, en en echt, echt als een concurrent moet, moet gaan fungeren. En niet als een soort achter de handje die, die, die wel aardig kan keepen. Nee, is er, is er ergens duidelijk geworden, heeft bijvoorbeeld Manchester United laten weten... wat er mis is aan Stekelenburg? Weten we daar iets over? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, Ze had op een gegeven moment een, sorry, een lijstje met, uh, met vier, vijf keepers erop. Daar stond Stekelenburg ook op. En wat dan uiteindelijk de reden is geweest om hem uiteindelijk toch door te stepen, Dat weet niemand ja. eigenlijk. Nee. Snap jij dat, Ton? Dat je als Manchester United niet meteen Maarten Stekelenburg wil hebben? Ja, nou, ik begrijp het wel. Want die keeper van Atletica Madrid uh, is ook al goed. Maar ze zijn moeilijk te vergelijken natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Uh, maar ik denk dat je er wel heel makkelijk aan achterkomen... wat nou de reden was. Door aan Van der Start te vragen natuurlijk. Ja. Ja. Hij is... Uh, wanneer komt-ie? Ja, hij is, uh, uh, hij is deze dag in Amsterdam. Ja. Nou, een ja. afscheidswedstrijd. Ja. De eerste vraag die je hem gaat stellen. Maar hij is vrij <lacht> collegiaal. Dus ik denk niet dat hij dat in het openbaar. Uh, hij zal het aan Stekelenburg zelf wel vertellen. Maar ik denk niet in de media. Nee. Anne-Kats, um, over voetbal kan ik natuurlijk ook alles vragen. Hè? Want uh, zeer ja. allround volgens mij. Daar kan iedereen over meepraten. Dus, <lacht> <ook. lacht> <lacht> nou, dat is niet helemaal waar. Um, Maarten Stekelenburg bij AS Roma. Is dat een, um, denk je, een, een, een, een mooie club voor hem? Ik denk het wel. Um, lang gekiep bij Ajax. Uh, ik had als ja, een beetje sluimerend Ajax-fan... eigenlijk wel graag bij, uh, bij Ajax willen zien blijven. Een sluimerend Ajax-fan? Ja, dat is een beetje, een beetje op en af. <laughs> en de, je, je weet hoe dat gaat. Maar, of misschien ook niet, maar bij mij gaat dat zo. Je, je schaam je er uh, een beetje voor. <laughs> nou, er zijn een aantal aspecten van Ajax. Daar voel ik me heel erg bij thuis. Ik ben een Fries... En uh, uh, ik heb het al een keer eerder gezegd... Uh, de, de Fries van nature is een beetje van... nou, doe me gewoon en dan doe je al gek genoeg. En, en uh, uh, ik ken uh, naast het schaatsen uh, uh, ook te weinig Friese topsporters. En dat, in mijn jeugd uh, vond ik Ajax altijd als een beetje bravoure. Dat is een beetje bla-bla. Dat vind ik heel fijn. En ik denk ook dat dat uh, uh, werkt. Um, maar je moet het wel waarmaken. En dat was natuurlijk voor Ajax de laatste jaren uh, wat lastig. Ja. Uh, dus ik, maar ik, ga, ik blijf sluimeren. Um, ik denk dat het een goede keuze voor hem is. Ik denk dat hij aan het buitenland toe is. Ik denk trouwens dat hij over een jaar of twee jaar... Uh, bij weer een andere club zit. Nou ja, hij heeft een fantastisch uh, wereldkampioenschap ge gekiept natuurlijk. En dat was de revelatie. Maar toch, het is inderdaad... De keeper is altijd een sluitpost uh, in een elftal. He. Ja. Men heeft liever een goede... Spit dan een goede keeper. We ja. gaan naar een andere op handen zijnde transfer. PSV heeft zich officieel gemeld bij Ajax voor Mounir El Hamdoui. Uh, dat hing wel al wat langer in de lucht. Marcel Brandt, de technisch directeur uh, van PSV... ...kent hem nog van uh, de gezamenlijke periode bij uh, AZ. Het moet dus allemaal nog rondkomen, Simon. Verbaast het jou dat PSV uitkomt bij uh, Moenier? Nee, nee mijn, uh, mijn collega Thijs Legers, die, die volgt PSV... ...die heeft een paar weken geleden al een bericht gemaakt... ...dat hij uh, dat was, sms was, uh, El Andui, dat werd mm -hmm. ontkend bij PSV. Maar dat was bespottelijk, want dat, was, uh, ik bedoel, dat is gewoon gebeurd. En dat was een beetje een het polsen. Hè? Weet dat je hier welkom bent... En... Ja, een beetje masseren, zeg maar. En, uh, alleen, ja, ik, voorlopig zal het nog niet tot een transfer komen, hoor. Want het, ze willen hem gratis hebben. Uh, oh. daar, daar, daar denken ze bij Ajax heel anders over. Uh, ja. Ze hebben vijf miljoen euro voor hem betaald vorig jaar. Daar willen ze in ieder geval iets van terug. Ze zijn wel tot het besef gekomen dat die volledige vijf miljoen ga je niet krijgen. Maar PSV heeft toch geld genoeg, of niet? Ja, nou, dat <lacht> weet iedereen. <lacht> dus dan... Uh... Hm. De, nou, maar Ajax wil sowieso gewoon geld hebben. En ik snap, ik snap PSV ook wel, want hij verdient een salaris. Ze hebben, ze hebben in Eindhoven een salarisplafond uh, eigenlijk ingevoerd. En ja, dat, dat, dat salaris van Alhamdui well, bij dat schiet dwars door dat plafond heen... Ja. Dus ja, als je gaat investeren in die jongen, dan kan dat wel op salarisgebied. Maar daar hebben ze kennelijk de grens getrokken. Dan moet hij wel gratis uh, komen. En uh, ja, daar, daar is geen sprake van. Ja, ja, ik ja, het geld wat, wat Psv krijgt van, van de gemeente, dat mocht dan ook zeker niet aan transfers worden uitgegeven. Nou, dat, dat lukt niet erg goed nee, dan als nee, nee, dat dan. Dat hadden goed. ze erbij gezegd. Dat, dat wordt doorschuiven natuurlijk. Hè. Dat ja. heb ik nooit begrepen hoe je dat als ijs kan stellen. Het is wel dat de druk voor een spits heel erg groot is bij Psv. Want ik las een interview met Toivonen. En die zegt: Ja, ik, we moeten een spits hebben, anders ga ik misschien weg. Ja, nou ja, gelukkig betaalt Toy van het beleid niet bij nou, PS. Het gaat een behoorlijk zootje worden, ik denk ik, als je het. het gedrag van die jongen ziet. Ja, maar het gedrag wordt goedgekeurd, dus misschien ja, bepaalt hij het wel. Dat is waar, maar uh, nou ja, Rut is daar heel duidelijk in. Ze hebben inderdaad een, een, een spits nodig. Volgens mij ook nog even geïnformeerd naar de jongen die uiteindelijk naar AZ is gegaan, die, die Amerikaan. En. Uh, ja, kijk, Alhamdouidi wil het liefst naar het buitenland. Dat, uh, die, die zou graag in een mooie buitenlandse competitie gaan spelen. Maar die, die club zit ook niet in rotte van tien vorm in de rij. Hij heeft de enige concrete aanbieding tot nu toe was een trapsonspoor. Mm -hmm. Nou, de Turkse competitie lijkt me ook geen je op dit moment. Met nee. alle verwikkelingen daar, met omkopingen. En, en ze, trouwens, daar wilde hij sowieso niet naartoe. Ook maar wat, wat, wat is zijn status op dit moment? Nou, dat is natuurlijk heel lastig. En waar hij zich volgens mij een beetje vergist is... is dat uh, iedereen weet dit verhaal wat, uh, wat er het afgelopen jaar bij Ajax uh, bij is gebeurd. En dan heeft hij volgens mij ook nog een beetje de pech... dat hij een conflict met uitgerekend Frank de Boer heeft gekregen. Want uh, die man heeft zo'n verschrikkelijke status. Dat heb ik vorig jaar op het WK nog met eigen ogen kunnen zien. Als die ergens een ruimte binnenkwam waar internationale pers was... dan, dan sloeg de hele meute werkelijk waar op hol... En dat niet alleen, ook, ook, ook spelers die, uh, die daar zelf op het WK spelen... die met hem op de foto willen. Die man is echt heel groot in het internationale voetbal. Dus als dit soort verhalen dan uh, ook in het buitenland terechtkomen... Dan, dan, hmm. dan zijn mensen gewoon geneigd van nou ja, dat is zijn schuld. Want de boer is een, is een ja, fenomeen. En, uh, dus El Handoui is een zeker. Dat is dan hoe dat verhaal ja, de, daar terechtkomt. De boer is nog kampioen van Nederland geworden eigenlijk uh, ook. Met, met die conflicten die met Ja, onder zeer moeilijke omstandigheden. Ja. Dus in die zin uh, ja, staat hij er niet zo goed op, El Handoui. Nee, maar lopen we niet nu allemaal achter die verhalen aan... en moeten we even terug naar de basis. Is hij nou echt zo... Ongelooflijk vervelend. Nou, ik weet wel. Het, het had niet zo hoeven escaleren. Ik bedoel, uh, El, uh, El Hamdaoui heeft zelf voor de valse start gezorgd. Door veel te heftig te reageren toen hij op de bank kwam te zitten bij AC Milan uit. De eerste wedstrijd van de Boer als coach. En, en nou ja, dat is wekenlang blijven dooretteren. En uh, uiteindelijk uh, hebben ze ook een flinke woordenwisseling in de kleedkamer gekregen, waar iedereen bij was. Nou, dat je dat als coach niet accepteert. Dat, uh, dat snap ik heel goed. Mm -hmm. Alleen daar, daar hing dan weer een soort ja, disciplinaire schorsing, ook van weken aan vast. Terwijl uh, ja, dat, dat was in mijn ogen ook weer wat overdreven. Ja, het was een, een pittige discussie als coach moet je ook laten zien: van nou, hier ligt de grens en ik ben hier de baas en uh, opzouten met je grote mond. Maar ja, om dan iemand ook nog wekenlang uh, eruit te gooien, dat nou ja... Nou, dus je kan wel nagaan dat er iets anders aan de hand is geweest waarschijnlijk, hè? Nou ja, volgens... Als hij een zeer slechte invloed maar dat kunnen wij niet beoordelen... Nee. daarom is de vraag zo moeilijk van jou... maar als hij een hele slechte invloed op de groep, heeft, ja, dan hoef je niet lang na te denken als coach, inpakken en wegwezen. Ja. nou ja, de spelers die ik redelijk goed ken in die selectie... Uh, die, die zeggen ook off the record dat dat het geval niet is. Dat, dat, dat, dat ze het ja, best wel aardige en, gozer Je moet het vinden. niet aan spelers vragen, natuurlijk. Nou ja, daar gaat het om. Ja. Die Wat? moeten het met hem doen, toch, op het veld? Nee. Hij, de, coach, de coach beoordeelt dat, denk ik. Ja, nou goed, dat heeft hij gedaan. Ja, goed, als de sfeer verder prima is, dan zou dat dus voor PSV... ook een aanleiding kunnen zijn om te zeggen... nou, kom maar, zo erg is het misschien niet... Ja, nou Toch? precies. Nou ja, en Brans kent hem inderdaad. Ja, die, die heeft natuurlijk ook met hem gewerkt. Ja. En die, uh, ja, die is echt helemaal wild van die gozer. En die denkt ook te weten nou, hoe je met hem om moet ja. gaan. En hoe hij het beste kan, kan renderen. Even los van of het nou goed komt. Uh, van Hamdoi uh, bij PSV. De, vind je het een speler voor PSV? Ja, ik zie het wel voor me. Ja, ja? ja, ja ook als je ziet wat ze verder gekocht hebben. en zo, Het is natuurlijk ook een, een bewegelijke spits. Die veel uh, op zoek is naar de ruimtes. Nou, daar hebben ze er meer van. Ik denk dat dat verdomd lastig verdedigen, te verdedigen wordt. Die aanval van hun op deze manier. Ja, Ton, vind jij het Spelen voor PCS nou, voor je? Ik zie dat ook wel voor me, net wat, net wat Simon zegt. Maar als je het ziet in de totale aankoop, dan worden ze, worden ze wel heel erg sterk. En ik denk dat er een goede balans is. Waarom zou je niet met Wijnaldum, waarom zou je niet met uh, uh, Mertels, waarom zou je niet met uh, uh, Strootman kunnen spelen? Mm -hmm. Dus ik denk dat het in het geheel een goede balans is. En als hij erbij komt en Rutte in de teugels houdt, zal ja. ik maar zeggen. Ja, dan zijn ze, worden ze meteen een hele grote kans hebben voor het kampioenschap, en Dat denk wordt ik. natuurlijk sowieso het interessantste daar, daar bij PSV. Ik bedoel, Rutte moet dit seizoen nou echt laten zien of het een toptrainer is of niet. En dat uh, met zoveel nieuwe jongens die, die eigenlijk allemaal bij een club uh, een enorme status hadden. Ja, daar moet hij nu dan een geheel van maken. Een paar van die gasten, die zullen op de bank terechtkomen. Ja, hoe gaat hij daarmee om? En uh, ja, als je zoveel investeert zoals PSV heeft gedaan, dan, dan moet je gewoon kampioen worden. Ja, maar dan gaat de Ajax hem toch niet aan PSV uh, uh, afstaan? Wilde dan uh, schieten ze zichzelf in de concurrentie ja. Uh, ja. Uh, ja, dat is ook een van de redenen. Dat ze dat uh, sowieso niet gratis. Dat is, de, nee. dat is wel geen optie. Maar, maar afgezien van dat, dat kan je ook de titel uh, uiteindelijk uh, kosten. Ja, want ja, uh, dat gaat het natuurlijk zeer getergd heen. En hij wil natuurlijk yeah. met name aan, aan alles wat met eind ja, te maken. Laten zien wat ja. hij kan. Dat kan ook tegen hem werken. Ik, ik denk dat het nooit een argument mas, mag, mag zijn... we versterken de concurrentie. Je kan hem gebruiken of je kan hem niet gebruiken. Je moet alleen maar naar jezelf kijken. En dan inpakken en weg Het zou ook niet eerlijk zijn als je... Moet die reden wel vast te houden. André ja, Kat, mag, mag bij een, voor een sluimerende Ajax-fan... Ja. mag uh, Elham Noé weg? Ik zou hem uh, naar een buitenlandse club laten gaan. Uh, naar nou, laten gaan, zo gaat het natuurlijk niet. Maar uh, dat zou wel uh, het beste zijn, denk ik. Ja, liever niet naar PSV, dus. Nee. <laughs> We gaan naar het Europees voetbal. FC Twente uh, kwam Europees in actie... in de derde voorronde van de Champions League. Thuis werd uh, met 2-0 gewonnen van het Roemeense Vaslui.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 Is de hand van Ko Adriaans al zichtbaar? Simon nou, Zwartkruis? Ja, vind ik wel eigenlijk. Ja. De, al was het maar gewoon puur voetbal technisch gezien, of tactisch is dat meer. Uh, hoe die het vertrek van Jansen heeft, uh, heeft opgelost, eigenlijk hè, met Chatley op, op de nummer 10, zoals we dat zeggen. Dus dat een aanvallende centrale middenveldpositie. En uh, ja, er staat eigenlijk meteen weer een goed middenveld. Dat is, uh, ik bedoel, als je iets wel aan Ko kan overlaten, is het maximale uit zijn spelersgroep halen. En dat ja, de tactische keuzes zijn het vertrekpunt daarin, volgens mij. Ja. En uh, ja, dat, dat is nu al zijn hand. En ik vind ook de hele, de hele uitstraling van die ploeg... Uh, tilt hij ook omhoog, puur door zijn aanwezigheid. En, en zijn, ja, zijn teksten, en de manier waarop hij naar voetbal kijkt en zo. Uh, van de week heeft hij in ook alweer zijn geloofsbrieven neergelegd. Ja, dat is onwaarschijnlijk aanvallend. Hij wil nog aanvallender spelen dan in zijn tijd bij AZ. En dat was wel echt al heel leuk om naar te kijken. En uh, ja, hij ziet nu het materiaal om, om dat nog offensiever in te vullen. Ik... Uh... Ik uh, verheug me wel daarop. Ja, zijn zijn op dat verstand teken. van voetbal, zijn manier van communiceren... en inderdaad, Tom Boot, het is al bijna zijn aanwezigheid... die, ja. die al mm. maakt dat het mooi is om naar te kijken. Een hele grote persoonlijkheid. En dat moet ook uitstalen op de spelers natuurlijk. Hij is nooit in paniek. Hè? Want jij zei net al, Shatley deed niet mee. Uh, Jansen deed, dacht ik, ook al niet mee natuurlijk. Roeis deed niet mee. Hij maakt zich er niet druk om. gaat er van zijn eigen kracht uit. En Simons zegt net... Die, hij speelt heel erg aanvallend. Maar hij speelt ook aanvallend in de verdediging. He, meteen het pressievoetbal. Dus uh, ja, wat wij krijgen te zien. En wat jij ook zegt. Adriaanse bij Twente. We krijgen weer goede teksten natuurlijk. He. Ik, heb, ik hoorde er pas één. Die vond ik zo verschrikkelijk goed. Uh, de techniek is, van Nederlandse spelers is beperkt omdat hun verstand zo ver van hun voeten zit. Nou, die vond ik al aardig, natuurlijk. tegelachtige. Kan zo op een tegeltje? <laughs> ja. <laughs> maar, maar, goed. Dus we krijgen gewoon vuurwerk van hem. Ja, maar wat wat kunnen we nu met, met, met deze wedstrijd? Ik bedoel, Vas Louis. Um, ja, komt natuurlijk het grotere werk komt nog, hè? Oh die die ja, sorry, in de ja precies. Ja, nou ja, ik, ik ben vooral benieuw, veel meer nog benieuwd naar vanavond. Ik bedoel, ja. de return, dat komt wel goed. Dat uh, ja. En uh, ik ben, ben heel benieuwd naar vanavond, ook in het licht van halve maand geleden. Die, die waanzinnige kampioenswedstrijd. En uh, dat speelt natuurlijk vanavond ook nog wel even een rolletje. Maar iedereen wil vooral laten zien uh, ja, wat die waard is vanavond. En Jansen wil natuurlijk aan Twente laten zien dat hij er goed aan heeft gedaan om daar weg te gaan. En er zitten zoveel aspecten aan die, uh, die met name die wedstrijd van vanavond heel interessant maken. Ja. En dat iedereen al roept van het is een prijs die we willen winnen. Nou ja, dat zijn de traditionele... Cliché uh, braakseltjes het, uh, de, Ze willen hem ook wel winnen, maar ik, ik verheug me vooral op het voetbalniveau vanavond. Ik ben ja. heel benieuwd de, daarna. Dan en komen komt ze wel ver nog naar Twente, uh, denk jij? Want dat zal uh, helemaal een versterking worden. Dan. Ja, ja, ik verwacht dat wel. Ik bedoel, uh, ja? in, in veel van dit soort gevallen geldt toch de stem van de van de speler in kwestie. Uh, ja, die is dan toch het belangrijkste. Ja, nou en dat lijkt me een gezonde ja. zaak. Ja. Ja. Uh, we blijven even bij het Europees voetbal. Dan komen we uit bij uh, AZ. Afgelopen donderdag in de Europa League. Thuis werd uh, met 2-0 van Jablonek ja, gewonnen. Dat is een fijn affiche. Uh, ja. <laughs> dus uh, dat, dat lijkt dan al gespeeld. Ton, is dat ook zo? Nou, ik heb die wedstrijd niet gezien. Ik woon vlak bij uh, Alkmaar en ik zou er zo naartoe kunnen. Dus ik vind het heel lastig om te beoordelen. Ja. Dat is een hele moeilijke wedstrijd. 2-0. Is nog geen zekerheidje. Net zoals Vasloei. Daar praten we ook van Trent. praten we zo makkelijk over. Maar er werd een doelpunt afgekeurd. die nogal ja. dubieus was. Uh, vrije trap tegen de lat en dergelijke. We zullen het toch maar even nog. Uh, 2-0 is nog gewoon geen ja. zekerheidje. Um, uh, Verbeek die, die liet zich uit uh, deze week over uh, Romero. Hè? In, in, in de pers. Die zei, hij zei. ja, die kan eigenlijk maar beter vertrekken hoef je niet echt een superkenner te zijn om te denken. is misschien niet zo heel erg slim om dat te zeggen. Uh, ja, Nee, ik, weet, ik denk ook niet dat ze bij de clubleiding van AZ... heel blij mee zijn, maar dat is het opmerking. Maar ja, het is ook alweer het mooie aan Verbeek. Die maakt van z'n hart nooit een ja. moordkuil. En die ergt zich kapot aan die gozer. En uh, ja, Dat, nou, dat spreekt hij uit. En waarom zou je zoete koekjes bakken... Het was hartstikke bitters maken. Ja, ik, ik vind dat wel mooi eigenlijk. Ja, nee, en, heeft... en de conclusie die ik kan trekken, is dat, dat, dat het einde verhaal is voor de jongen. Ja. ja, maar goed, je vindt het niet zo slim. En je eindigt eigenlijk met hij moet van zijn hart geen moord krijgen. Nee, ik, ik zeg vanuit de optiek van de clubleiding, ja. snap ja. ik dat ze daar niet slim vinden. Nou, nee, graag hoe nou, je, misschien uh, heeft hij al de opdracht gekregen van de clubleiding. zou ook nog even kunnen. Want ze oh, hebben ja. echt hun buik vol van die Romero. hoor. Ja. Ik praat ook wel met uh, Toon Gerbrands. Nou, dat is over en uit, ja. is dat gewoon. En dan zou ik als coach ook niet van mijn hart ja, maar ik denk wel dat als je dan dit soort uitspraken doet, dat zou dan weer zijn uh, verkoopwaarde kunnen beïnvloeden. Laten we, even, laten we nog even luisteren naar, uh, naar Verbeek over Romero. Heel ja. veel graag voor AZ willen voetballen. En, uh, en als uh, er, uh, er geen andere club is waar ze heen kunnen gaan, dan uh, hebben zij ook het contract wat zij een paar jaar geleden hebben afgelopen te respecteren. En dan moeten ze ook naar de normale en waarden en de kernwaarden die AZ overeind houden. Hoe ik zich gedragen en anders heeft iedere speler een probleem bij ja Heb je over het laatste, over die normen en waarden dan, een, uh, je twijfels uh, bij Romero? Nee, niet met twijfels, maar het is wel zo dat Romero uh, bij de laatste competitiedag uh, s'avonds niet verschenen is bij uh, het gezamenlijke diner, wat we hadden met elkaar. En ook s'achtens uh, bij de laatste keer aanwezigheid van een ieder er niet was. Hij is in de stille tron vertrokken naar, naar Argentinië. En, uh, nou, daar zullen we nog over aanspreken op het moment dat hij uh, dit geweest. Ja, dat is ook wat jij bedoelde toen. Gewoon, um, ja, gewoon maar verdwijnen en niks ja, vertellen. En... Hij, hij noemde een paar voorbeelden. Er zijn wel meer uh, zaken voorgevallen. Maar dit is wel symptomatisch. Want je kan zeggen, ja, bij een diner niet aanwezig geweest. Wat hij uitdraagt is gewoon, ik heb maling aan jullie. Ja. En daar hebben ze geen BAZ geen zin in. En daar ben ik het volkomen mee eens. Duidelijk, en nu zegt Verbeek: Ik heb maling aan jou. Daar komt het eigenlijk om neer, en dat kan je best zeggen als het zo is. Ja, en ja, uh, ja goed. Er zijn genoeg trainers die dat allemaal een beetje zo achter de schermpjes proberen op te lossen. En zo ja, nu is het maar duidelijk, en dan weten we ook waar het heen gaat. En andere aanzetten, dat doen goede alternatieven, denk ik. Uh, als uh, keeper, ik denk ook altijd van ja, um, ja, klare wijn schenken uh, heel belangrijk. Um, maar waarom doet uh, Gert-Jan uh, dit nu? Hij heeft hem kennelijk niet meer gesproken de laatste twee, drie maanden bijna. Um, het uh, kan zijn dat de clubleiding heeft gezegd... nou, laat dat eens vallen, want uh, uh, de reactie is trouwens volgens mij al geweest. Hè, dat de, de, de manager uh, heeft gezegd van, uh, nou, die speelt nooit meer uh, bij AZ. Um, ik denk ook wel dat het iets makkelijker is... omdat er volgens mij wat alternatieven uh, zijn voor uh, nou, dat is een heel tactisch uh, gedacht. en Ik merkte al in een hele gesprek vanmiddag... dat je heel erg tactisch denkt. Dat is perfect natuurlijk. Ik zou het gewoon straight zien. We kunnen hem gebruiken of we kunnen hem niet gebruiken. En als je naar alternatieven gaat kijken... gaat je geloofwaardigheid eraan, denk ik, als, uh, als uh, coach. We gaan even naar Ado Den Haag. Sorry. Maar Ado Den Haag heeft ook Europees gespeeld. En die hebben verloren... Um... Is dat uh, ja, onverwacht? Ja. Ja, het Cypriotische is voetbal is helemaal losgeslagen. Hè? Die, uh, <laughs> ja. die kloppen aan de deur. Ja. Nou ja de, de, ja, de hoogte van de uitslag en de manier waarop dat ging... dat uh, vond ik toch wel, wel verrassend. Maar misschien kijken we wel iets te laatdunkend naar het Cypriotische voetbal. Ja, dat zou ook kunnen. Maar het, het lijkt wat ADO-onwaardig, toch? Met al die bombari, dat is het natuurlijk ook hè, Europa ingegaan. Ja, maar ik denk iedereen gunde ze dat ook wel natuurlijk, heel erg, volgens natuurlijk. mij. En eindelijk uh, weer terug op dat podium waar ze zo lang naartoe wilden. En, en bladibla, maar... Uh, ja, ik, ik die zullen het toch een lastig seizoen tegemoet gaan, zonder, zonder Van der Brom ook. En uh, ik verwacht dat, dat Wesley Verhoek nog wel vertrekt. Daar is heel veel belangstelling voor. Dus ja, om, om dit te, te overtreffen, nou, dat lijkt me onmogelijk wat ze vorig jaar gedaan hebben. Even nadenken uh, lijkt mij dat dat ook niet lukt. Dus uh, ja, misschien moeten ze daar wat gaan wennen dat het vorig jaar echt wel een uitschieter is geweest. Ja. Maar... Heeft het even een denkje lang geduurd voordat dat uh, verlies van John Van der Brom... Even, ja, dat ze dat weer nou, op, de, op de rit hadden. Ja, toen. nou goed, dat is wel een verlies, want het klikte kennelijk tussen hun. Ja. Ik zie het ook als een grote uitschieter het vorige seizoen. Dus ze hadden überhaupt, naar mijn idee, minder gespeeld. Maar we hadden net over die Cypri Cypri Cypri Cypriotische ploeg. Die heeft een budget van 22 miljoen. Ja. Dus veel meer dan van ADO. Dus waar haal je eigenlijk de gedachte vandaan... dat je zo makkelijk even van die Cyprioten wint? Ja, ja, ja. dat is echt een beetje op, op vooroordelen gebaseerd. Ja. Ik bedoel, er ja. wordt meer Russisch gesproken dan Cypriotisch op dat eiland. Ja. Daar lopen ook weer mensen met ontzettend veel poen rond... die, uh, die dat niveau daar omhoog tillen. Ze ja. ja. kunnen het nog herstellen. Ja. Is nog mogelijk. Vanavond uh, begint het voetbalseizoen. Daar gaan we zo over praten. Maar wilde ik eerst nog eventjes... Uh, want dat is door al het uh, lange baanzwem alweer een beetje naar de achtergrond geschoven. Naar het waterpolo, het wereldkampioenschap. Ja. Uh, de Nederlandse vrouwen, olympisch kampioen. Uh, dan is het ook niet zo gek dat wij dan denken... nou, het wereldkampioenschap, kom maar op. Maar er is natuurlijk zoveel veranderd. Is het een teleurstelling voor jou, André Katz? Dat ze zevende zijn geworden in plaats van wereldkampioen? Ja, dat is wel een teleurstelling. En, en ze hebben die cruciale uh, kwartfinale verloren van um, Griekenland. Ja. Griekenland. En daar ging het echt even goed mis. Uh, openingswedstrijd tegen Amerika was gewoon echt goed. Um, ik ken het programma, ik weet hoe ze bezig zijn. Uh, uh, wereldkampioen zat er nu echt niet in. Uh, maar die cruciale wedstrijd, daar gingen ze echt uh, kopje onder. Ja, vervolgens verliezen ze nog een pot en uh, zevende. Um, voor kwalificatie Londen maakt het verder niet uit... maar het is, uh, het is niet goed. Nee, is dat voor die meiden, denk je, een hard gelach dan? Ja. Oh, hebben wij gewoon met z'n allen gedacht... als je olympisch kampioen werd, je, word je ook wereldkampioen? Is dat de fout die wij maken? Hebben zij dat niet gedacht? Nee, dat hebben ze niet gedacht. Uh, want ze hebben al uh, aan een ander wereldkampioenschap meegedaan... ...werden ze, meende ik, ook zevende. Uh, dus ze weten echt wel uh, dat ze niet meer die status... Uh, nee. uh, ...ja, ze mogen zich nog steeds olympisch kampioen uh, noemen... ...maar uh, uh, dat, dat weten ze echt zelf wel. Het um, is fors geïnvesteerd, nieuwe Italiaanse coach, uh, uh, nieuwe inbreng. Um, en nogmaals, uh, de route naar Londen ziet er niet uh, uh, negatief uit... ...maar uh, het is wel even een forse wake-up call. Ja. ja, maar goed, er is ook een hele grote nivellering daar. Want ik zag de ja. uitslagen, is allemaal ja. één punt ja. verschil. Ja. En ze ja, verloren van Griekenland in de kwartfinale. Maar Griekenland is wel uiteindelijk uh, wereldkampioen geworden. Ja, ja. He, nou, dus. en dat is voor dat land echt. Uh, ja, ik wou zeggen, André Katz, had jij dat durven voorspellen? Griekenland wereldkampioen? Nou, toevallig ken ik wat Griekse uh, waterpolo-mensen. Uh, uh, want uh, in de aanloop naar uh, de Spelen 2004 hebben we trainingskampen georganiseerd uh, in Thessaloniki. En Thessaloniki, dat is ook een waterpolo-bolwerk. Waterpolo is heel groot in Griekenland, heel, ja. de Balkan daarboven ook. Uh, dus ik ken een paar mensen nou, die zijn echt, uh, uh, nu nog dronken van geluk. Dat weet ik <laughs> zeker. Um, dus dat verbaast hem in die zin niet. Wel als je ziet in de omstandigheden waar ze nu uh, in sporten. Want uh, uh, ook een aantal uh, uh, Nederlanders zijn daar actief. Nou, die krijgen hun geld niet. Uh, uh, geen stroom, geen water in huis. Het zijn echt uh, uh, crisistijden uh, daar. Uh, dus voor hun een geweldige opsteker. Kunnen de meiden van, van het Nederlands team nu ergens naartoe werken? Kunnen ze veel, denk je, met wat ze hier hebben geleerd? Bijvoorbeeld met de, uh, de wedstrijd tegen Griekenland? Nou, kijk, richting 2008 ging het ook niet over een van een leien dakje. Nee, uh, en toen is er ook gewoon uh, besloten, en dat zullen ze hopelijk nu ook doen, gewoon vasthouden aan de lijn. De plannen voor het volgende seizoen uh, die zijn er. Dat is dat bijna iedereen uh, fulltime in de zijste uh, bossen gaat. En daar uh, vol aan de bak. Hm. Uh, en die plannen moeten ze nu niet uh, wijzigen. Natuurlijk moeten ze kritisch kijken naar een aantal zaken die uh, niet goed gegaan zijn, en, en daar uh, beslissingen nemen. Maar ja, gewoon volle, volle vaart vooruit. Maar zegt het ook iets over die Italiaanse coach? Of? Nou, ik moet zeggen dat ik hem daar te weinig voor ken. Hij wordt geroemd om zijn tactiek. In het begin was zeker lastig dat hij geen Nederlands sprak. Maar ook weinig Engels. Nou, dat probleem is nu veel minder. Ook wat andere mensen... Tegen wat, hem Waarom zijn er minder? Praten, ja, praten die meiden dan nu Italiaans? Ja, hij zijn allemaal op Italiaans les gegaan. Nee, heeft volgens mij uh, Eds Engels en Nederlands uh, sterk verbeterd. Okay. Uh, en dat is toch wel uh, cruciaal. Uh, dus dat is absoluut het uh, probleem niet. Ik denk dat daar uh, überhaupt geen uh, problemen zaten. Uh, op uh, cruciale momenten uh, uh, missen. Hè? Dat, dat is ja. uh, wat fout ging. Ik vind het een heel vreemd verhaal, een Olympische uh, kampioen die een coach aanstelt die niet kan communiceren met zijn spelers in eerste instantie. Dat, nou, ik denk niet dat dat in het voetbal is uh, mogelijk, Ja, maar het zeggen. is uh, een Absolute topcoach. Um, eh, en dat is wat uh, de, de, de meiden ook enorm in hem herkennen en waarderen. Uh, dus nogmaals, um, in het begin ja, viel zijn Engels tegen, maar dat uh, is al lang achterhaald. Maar Simon, dat heb je ook in het voetbal. Je hebben een Nederlandse coach ja. in Turkije. Hij is in Turkije geweest. Hij had een tolk naast zich. Nou, dat zal ook in ja, de jaren nee, wel de bij zijn. Je spreekt wel wat meer talen dan. Uh... Wat? Die spreekt maar, wel wat meer talen dan... Ja, maar dan Turks niet nee, natuurlijk. Nee, ik weet nee, dat, dat de waar. teammanager daar een, een enorm belangrijke rol in gespeeld heeft. Vanavond begint het... Uh voetbalseizoen weer in Nederland. Johan Cruijffschaal, daar hebben we het uh, al over gehad. Hè? Ajax en Twente, tegenover elkaar de beste twee ploegen van vorig jaar. Zijn jullie ook zo blij dat het weer begint? Uh, ja, Nou, ja, ik, ik loop alweer een paar weken achter uh, de wedstrijden van Ajax dan aan... want die volg ik dan voor VI. En, uh, ja, het is leuk, die oefenwedstrijdjes uh, bij amateurveldjes... Met, uh, met stromende bierpompen en allemaal vrolijke mensen. En zo, maar dat, ja, het voetbal stelt toch wel heel weinig voor uh, op dat soort momenten. Ja. Dus ja, ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ton? Nou, iedereen eigenlijk. Hè? We hebben twee grote sporten hier in Nederland. Sorry, zwemmen net niet. Maar uh, fietsen en, uh, en voetbal. Nou, we hebben net de Tour de France achter de rug. We zagen nog de Classico San Sebastian. En nu begint voetbal weer. Ja, dus het klopt helemaal. Het klopt helemaal. <laughs> ja. Goed ba Bas Tichler, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, voelen jullie het daar ook zo? Het kan wel weer beginnen. Ja, nou ja, ik roep dan al dat is het. Heeft het stilgelegen dan? Dat is mij nooit zo opgevallen, want dit jaar viel het gewoon nog mee. Uh, nou ja, kijk, als het om het ecchi gaat, en dat is vanaf vandaag weer zo, mag het voor mij altijd beginnen, want dan is het leuk. Maar ik ben het helemaal met Simon eens, dat dat geoefend, ik bedoel, ik snap dat dat erbij hoort, maar dat is voor ons niet om aan te zien. Nee. Nou, dan uh, over tot uh, het echte werk, wedstrijd van vanavond. Uh, ik denk dat Adriaans wel heel graag wil winnen van Ajax, uh, Bas. Ja, ik denk dat Theo Jansen heel graag wil winnen van Twente, uh, want zo kun je het ook benaderen. Nee, maar voor Adriaanse is dat natuurlijk wel een bijzondere wedstrijd die uh, bij Ajax gewerkt heeft, daar de laan uit is gestuurd en het natuurlijk toch fijn zou vinden, ook al is dat inmiddels ook al tien jaar geleden, dat denk ik toch fijn zal vinden als hij uh, daar zo meteen met de schaal in zijn handen staat in de arena. Dat zou ook nog de eerste prijs zijn trouwens, die Adriaanse wint met een Nederlandse club, want hij heeft natuurlijk heel veel clubs goed gedaan, maar nog nooit een prijs gewonnen. Nee. Welke, welke club, uh, Simon, staat er het beste voor wat jou betreft? Ajax of Twente? Ik denk dat Ajax toch wat meer uh, kwaliteit heeft. Ja? Zeker ook. Ja, nou ja, ook het, waar we het net met Handel, PSV, Ajax over hadden. De, de beste speler uh, van Twente is, speelt nu bij Ajax. Om maar eens wat te noemen. Mm -hmm. Ken het vermeer. Ja, Maarten Stekelenburg is er dus niet meer bij. Is dat. Kan dat nog lastig nou ja, zijn? Ja, dat, dat, dat, uh, dat, dat ga je wel aan het niveau zien. Maar goed, hè, de, wat ik net al zei, is van, nog steeds een van de beste keepers van Nederland. Dus uh, ik denk als je het allemaal bij elkaar optelt. En allemaal weer een jaartje ouder, ook die talenten. Van Eriksen verwacht ik echt heel veel ook dit seizoen. Dus dan denk ik dat er eigenlijk toch iets verder is. Ja. Nou ja, ze zijn kampioen geworden. Maar wat ik leuk vind, Bas zei net ook... hij zal erop gebrand zijn, Adriaanse. Als ik me nu verplaats in Adriaanse... tuurlijk is het leuk als je die schaal wint. Maar het einddoel is natuurlijk kampioenschap van Nederland. Het einddoel is Champions League halen. He, dus ik denk dat dit maar een middel is, deze wedstrijd... om naar het einddoel te gaan. Ja, Bas, heb jij, heb jij iets meegekregen van de, van de opstellingen? Nou, Ik denk niet dat er zo heel veel verrassingen in zitten hoor. Nee. Want, uh, nee, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Kijk, Ajax weet dat ze vertongen niet hebben. Ajax weet dat ze met die keeper hebben gezegd: Nou ja, het Stekelenburg sowieso niet. Want stelt dat hij er wel of niet is, dat is allemaal niet handig. Mm -hmm. uh, dus voor meer. En voor de rest staat het elftal eigenlijk redelijk vast. Ik denk dat daar geen grote verrassingen zijn. Bij Twente, ja, daar zijn wat geblesseerder geweest afgelopen week rondom die wedstrijd tegen Fast Louis in de voorronde van de Champions League. Ik begrijp dat Janssen en Ruiz in ieder geval weer inzetbaar zijn. Of ze dan ook automatisch spelen, is de vraag. Wat men denkt is Ruiz wel. Janssen misschien nog niet. Chappie is nog geplaseerd als ik niet. Die speelt sowieso niet. Die sparen ze dan voor dinsdag. In de hoop dat het dan wel gaat. Ja, dan krijg je berghuis, De buiten nu aan de linkerkant. En dan blijft uh, Janko gewoon in de spit staan. En de Jong erachter. Dus ik mag bij Twente ook niet zoveel verrassing eigenlijk. Nee. We hadden, zijn naam viel net ook al eventjes uh, hier. Ik weet niet of je toen al uh, meeluisterde. Uh, Leroy Fer. Uh, wordt daar nog iets over gezegd? Hebben ze nog behoefte überhaupt aan hem? Nou, de behoefte hebben ze wel. Ze willen er wel graag een middenveld bij. Maar ja. zolang Feyenoord zegt wij houden de prijs op X, dan zal Twente daar uh, niet zo ontzettend happig op zijn om, daar, uh, om daarmee akkoord te gaan, denken. Dus ze hopen maar dat als ze lang wachten, dat die prijs nog wat daalt. Ja. Hebben we hebben in ieder geval wel een miljoentje gekregen nog van Manchester City, hè? van die Guidetti, die spits die tekende maar niet kwam. Ja. Dat levert nog wel wat geld op. Maar ik hoorde nou, ja goed, dan kom je in het geruchtencircuit, dat is altijd gevaarlijk. Maar de, de geruchtenmachine in Enschede zegt ook dat daar ineens nog wel op een lijstje staat. Dat uh, ving ik afgelopen week op. Maar ja, nogmaals, dat zijn geruchten. Maar kijk, dat geldt voor alle clubs nu. Er zit niemand stil. Hè? Iedereen heeft lijstjes. En als je zo'n naam uh, roept, dan klinkt dat ook altijd wat heftiger dan dat het vaak is. Want er staan bij wijze van spreken zeven leuke middenvelders op een lijstje bij iedere club. Maar ik, ik heb toch wel de indruk dat Twente daar toch wel gaat proberen wat te doen. Oké. Okay. Um, zei jij dat wat, die, die uh, Torenstra? Oh, Bas! Bas, oh, Bas is in de oh, vangrail gereden. Oh, oh jee, als dat maar goed gaat, Bas. <laughs> nou, Torenstra staat bij, bij alle clubs wel op een ja, lijstje. Het is zoals Bas het zegt, ik weet dan bij Ajax bijvoorbeeld... dat ze daar per positie, hebben ze ook vijf, zes namen... als ja, back-up, mocht er een speler uh, weggaan dan... dat ze dan meteen kunnen schakelen en daar staan ook de bedragen bij... hoe lang die contracten nog, nog lopen en zo. Ja. Dus ja, dan heb je bij een elftal nog over vijftig namen of zo. En wat is het bedrag X van de Roy Fair? <laughs> Daar ben ik wel geïnteresseerd naar. Ik weet ook niet wat ze voor me willen hebben. Nee? Want, uh, 5 miljoen? Nee. Maar het is, het, is, het, is, het is buiten dat gewoon ook een soort van prestigezaak geworden. omdat Ze natuurlijk uh, ja, ze moeten ook die achterban bij Feyenoord een beetje, een beetje rustig zien te houden. Die hebben al wat, wat publiekslievelingen zien gaan, en, uh, maar goed, ook nog gaan. Maar goed, Leroy ver heeft wel duidelijk aangegeven dat hij weg wil, dacht ik. Hè? Ja, ja, nee die is er ook heel duidelijk. En, en ik denk dat het uiteindelijk ook wel, wel gaat lukken. Maar ja, dit, dit hoort ook allemaal weer een beetje bij het pokerspel. Nee. Is het nog, kan het nog van enig voordeel zijn dat Twente al Europees heeft gespeeld? Is dat nog lekker? Nou ja, daar had ik het van de week wel met Sim de Jong even over. Die zei, omdat eigenlijk vorig jaar... toen zaten zij in de positie waar Twente nu in zit... zit dat je eigenlijk je focus op hele andere dingen hebt. En dan is het echt, echt wel een tussendoortje. Dat gaf je ook wel toe, zo'n zo zo wedstrijd als vanavond. Mm -hmm. En nu zijn de rollen omgedraaid. Dus in die zin... Uh, uh, hij hoopte dat je dat, dat effect kon zien. Maar ja, dat zijn vaak details, hoor. Als ze, als ze daar het veld op lopen, dan, dan knallen ze er gewoon op. Ja. Bas, ben je er weer? Ja hoor, ik ben oh, er weer. gelukkig. Ik zal, ik zal niet verklappen welke provider wij bij de NOS hebben. <lacht> ben je zagrijnig? <lacht> nee hoor. Maar lijkt me hele slechte reclame voor de provider in kwestie. Hé hey Bas, denk je dat Johan Kruif misschien nog uh, toch via een achterdeur binnenkomt vanavond? Ik zou ik heel leuk vinden, ja. Maar ik, uh, wat denk jij? Ik zou het niet weten. Uh, ik denk het niet. Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. <lacht> Oké. Okay. Hé hey, okay. hey Bas, we vroegen ons af wat het bedrag X is wat jij net noemde. Over Leroy Fair. Ja, dat weet ik ook niet precies. Ik weet, Feyenoord wilde er toch een, een miljoen of vier vijf voor hebben, geloof ik, in de eerste aanleg. En toen de het volgens mij vrij snel gezegd dat ze daar in ieder geval niet over na wilden denken. Dat was een bedrag wat vergelijkbaar was met Wijnaldum. Ik, ik heb geen idee hoe ver Feyenoord gezakt is en of Feyenoord heel erg gezakt is. Ik dus zal vanavond de oorlog is te luisteren leggen, hier of daar, dan uh, kunnen we er misschien vanavond in de uitzicht nog wat over vertellen. Heel graag, Bas. Heel graag. Dank je wel. We moeten gaan afronden en dat wil ik toch nog even doen. Omdat het het begin van het seizoen is met een rondje. Hoeveel wordt het? De bekende, doen, we hoeveel wordt het? Doen, we, doen we verder niet hoor. Maar wel bij de Johan Kruisgaal. André Kat? Ja, 2-1 moet je niet zeggen. Hè? Want het is Twente thuis, dus 1-2. Kijk. Uh, twee vol aanvallende ploegen. Ik zeg 4-3. Zo. Twee vol. Twee vol aanvallende ploegen, 1-1. 1-1. <laughs> uh, we moeten er nog wel even bij zeggen dat uh, Maarten Stekelenburg nu volledig akkoord is. Alles klopt nu. Maarten Stekelenburg gaat definitief naar AS Roma. Ik wil André Kat, Simon Zwartkruis en Ton Boot hartelijk bedanken voor uh, vandaag. Graag gedaan. Ik uh, zeg heel graag een fijne avond nog. En uh, wat langs de lijn betreft, vanavond weer. Hè. Dag. Bootjes die het opnemen tegen een grote walvisvader. Houd de zeepaarden op de bodem van de Noordzee. Acties van Greenpeace. Wie bedenkt ze? Hebben ze nut? En waar ligt de grens tussen ludiek en grimmig? Morgenochtend om 7 uur spreek ik in Dit is de Zondag met Joris Thijssen, de campagneleider van Greenpeace. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.